De Kroatische bevolking heeft in een referendum voor toetreding tot de EU gestemd. Volgens voorlopige uitslagen stemden ongeveer twee derde voor het EU-lidmaatschap. De opkomst lag net boven de 40 procent. Kroatië zal op 1 juli 2013 het 28ste EU-lid worden. Op het strand van Schiermonnikoog is een levende jonge bruinvis aangespoeld. Bij harde wind en hoog water kwam het hier vanochtend op het strand terecht.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 De politie van Groningen heeft de vermoedelijke moeder gevonden van de baby die gisteren te vondeling werd gelegd. Het is een vrouw van 40 uit de gemeente De Marne in Groningen. In het ziekenhuis wordt onderzocht of ze inderdaad de moeder is. Het pasgeboren jongetje werd gistermiddag bij het politiebureau gelegd. De vrouw krijgt professionele hulp en wordt later verhoord.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 Doch een Sünder, verloren wenn du stierst. Doch heb den Kopf, weil Liebe... Und Verschwunden, ins tiefste Meer verseen. Sein Tod habt dir das Licht. Mijn EN schwarz und regnen voller. ZANG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 Wetse genezen door Jezus Christus. En uh, we geloven dat God de macht is om ook niet alleen via Pastor uh, Jan Selstra te werken, maar ook via andere gelovigen, andere christenen, die een hoop vestigen op de God van de Bijbel. Dus we dagen de mensen uit om dat uh, ja, uit te proberen. Laat zien, uh, God wil zijn naam laten zien ook in jullie levens. En we laten zien dat Hij een realiteit is, dat Hij van jullie houdt en dat Hij ook. Uh, ja,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 Van de Huizen van Gebed Nederland kan jullie op onze website vinden. Dat is www.gebedzandvoort.nl. Daar vind je een link, 247.nl. En zo kom je dan op de site van, de, van die overkoepelende, overkoepelende organisatie, de Huis van Gebed Nederland. En we zijn onderdeel daarvan. En de Huis van Gebed Nederland is weer een klein onderdeel van een wereldwijde beweging.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 Tot zover dit interview dat ik had met Steven Souisa van het Huis van Gebed Zandvoort. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via het mobiele nummer 0640236673 of via het e-mailadres info Op onze website kunt u vorige uitzendingen van ons programma ook beluisteren.